Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zware buien hebben op verschillende plaatsen tot overlast geleid. De A58 tussen Bergen op Zoom en Breda werd enige tijd afgesloten... omdat er afgebroken takken op de snelweg lagen... In Roosendaal viel een boom op een auto. Ook kwamen straten blank te staan. Ook Belveld in Limburg werd getroffen door noodweer. Daar kwam een boom op het dak van een rijdende auto terecht. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Bij Belveld reed ook een trein tegen een omgevallen boom aan. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer tussen Venlo en Reuver kwam stil te liggen. Staatssecretaris Harbers blijft daarbij dat twee Armeense kinderen uit Amersfoort moeten worden uitgezet. De rechter had bepaald dat de asielaanvraag van Lily en Howick opnieuw moet worden beoordeeld... omdat de IND te weinig rekening had gehouden met de voorwaarden die de Raad voor de Kinderbescherming aan terugkeer had gesteld. Maar Harbers ziet niets in een nieuwe beoordeling. Hij gaat volgens RTV Utrecht tegen de uitspraak van de rechter in beroep. Lillian en Howick kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland en verloren tal van asielprocedures. De moeder is inmiddels teruggestuurd naar Armenië. De kinderen van 12 en 13 zitten bij een bevriend gezin. President Trump dreigt Turkije met zware sancties als het land niet onmiddellijk een Amerikaanse dominee vrijlaat. Het gaat om Andrew Brunson, die al meer dan 20 jaar in Izmir woont. Turkije verdenkt hem van banden met Fethullah Gulen... en betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van twee jaar geleden. Brunson zat anderhalf jaar in de cel en heeft sinds gisteren huisarrest. Trump noemt de dominee op Twitter een groot christen en een prachtig mens. Turkije heeft geprobeerd Brunson te ruilen tegen Gulen, die in de VS zit... maar de Amerikaanse regering weigert dat. Het weer, hier en daar onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Vannacht blijft het met 22 graden uitzonderlijk warm... Morgen opnieuw 30 graden aan zee tot lokaal 37 in het binnenland. Zaterdag buien en minder warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. We zitten toch een beetje zo uh, te kijken naar dat uh, gekke buienradar en uh, we zitten een beetje zo te kijken, Marcus, niet, maar uh, het komt maar niet deze kant op. De <laughs> ja, uh, moeders woeders... geloven er niet in dat het gaat regenen uh, vandaag. Uh, nou, het wordt uh, wel spannend want uh, er hangt maar een, uh, een schuit met rotte peren jongen ergens uh, boven ja, jij bent uh, jij, jij bent bang voor een buitje. Nou, dat niet. Maar uh, kijk, uh, het moet natuurlijk niet zo dat ik straks uh, zeik, zeiken zeik, uh, nat uh, thuiskom tot het bedraad dat ik morgen in uh, klamme broeken moet, uh, moet in gaan stappen. Want daar heb ik niet zoveel zin in, heel gezegd. Maar uh, wat ik wel uh, weet is uh, dat het, uh, nou, uh, uh, het gaat uh, de, de goede kant op, uh, heb ik begrepen. Want uh, straks komt er een bak water, jongens. Oh, Jongen jongen. Even naar tien. Schijnt het even zwaar te gaan kletsen met het water hier in de buurt. Dus ik zou zeggen, blijf op voorbereid. Ik geloof het nog niet. Dat zullen we dan wel zien. Goed, de opening van dit tweede uur. Want straks, als we dit nog eens een keer terugluisteren. Morgen is even weer een fijne website aan het bijweken. Of doe je dat niet? Ben ik ook nog aan het doen. Oké. Okay. Uh, dan uh, is dat later weer in de faals uh, terug te horen. En dan is het uh, 12 graden onder nul. En dan zitten wij nog naar nou, zo'n uitzending uh, dat we nog denken van Potverdomme, was het maar zover. Goed, maar uh, zover is het niet. Uh, Nexo shape, daar begonnen we mee met de contour. Het, uh, het is uh, de 26e juli. En uh, nou ja, we gaan uh, gewoon uh, verder met uh, de reguliere zooi af uh, te draaien. Dit was ook een van de aangename dingen die er al eerder dit jaar is uitgebracht, namelijk van pandeden de dat heet Bouw Deeper! On walking, see pieces your beaten heart. You'll find what's. Ik zou ook wel eigenlijk naar de maan willen. Uh, al is het alleen maar om eventjes uh, weer een beetje bij te komen. Uh, niet dan. Uh, Verline is dit. Uh, ze hebben niet zo lang geleden in Arnhem een optreden gedaan. En uh, volgens mij ook in Nijmegen. En met al dat laatste uh, hebben ze toch wel indruk uh, gemaakt bij 3 voor 12 uh, in Gelderland. Heb ik uh, begrepen. Want die waren nogal erg lovend over de muziek die uh, het, uh, de band uh, bracht. Eveline is eigenlijk ook een beetje een, wijs, een, uh, ja, een aanwijzing naar wat Sophie Platenkamp, de frontvrouw van de band, uh, ooit gedaan heeft. Want zij noemde zich ooit, toen zij zelf Nederlandstalige muziek uh, maakte, Sophie Velline. En ze schopten het nog tot uh, de beste singer-songwriter van Nederland, tenminste in uh, de voorrondes daar uh, in dat, uh, dat programma gedeelte uh, is ze nog uh, gekomen. En daarna heeft ze afscheid uh, moeten nemen. Hetzelfde geldt trouwens ook uh, bijvoorbeeld voor Linda Kreuzen... die daar ook in meegedaan heeft. Maar Linda zit uh, tegenwoordig uh, dik in een verhuizing. En uh, met uh, Verlien gaat het op dit moment uh, ook uh, redelijk oké. Okay. Um, ik zit alleen te wachten op het uh, materiaal uh, wat ze nu echt gaan uitbrengen. Kijk, weer een bliksemflits. Zo werkt dat, uh, Marcus. Ja, maar waar bliksem is, is nog niet meteen regen. Nee, maar ik zet ook even naar de temperaturen te kijken die uh, door het hele land. Uh, er wordt uh, toch. Uh, er zijn nog temperaturen tussen. Schrik niet, tussen de 27 en uh, de 30 graden uh, overal in het land. Ja, bij, uh, bij Rotjeknoor, daar is het 26. Dus die mensen die uh, die, hebben dus, pech. die hebben even wat pech. Ja, of geluk voor, eigenlijk. Misschien, want, uh, nou, het is benauwd, als het uh, water naar beneden komt, dan uh, kun je het uh, wel vergeten. We hebben het dus centraal over het weer. Terwijl we ook even de plaatjes draaien. Maar ja goed, dat is, dat is altijd het hele bijzondere als het zo extreem warm is geweest. Uh, daarvoor hoorden we trouwens Alaska Pollock met Let You Go. En daarvoor had ik ook nog een uh, nummer gedraaid van Panday met Bouw Dieper. Eerder uitgebracht dat jaar. En uh, dat van Alaska Pollock, dat is ook nog niet zo lang uit. Het hebben die jongens ergens in mei, eind mei of begin juni zelfs nog uitgebracht. Dus uh, wil ik even vanaf zijn. Maar goed, we gaan uh, vrolijk uh, verder met het lijstje af uh, te werken... want er is uh, nog veel af te draaien. Deze band die, uh, wordt uh, min of meer uh, gedragen door Joël van Dam. Geen familie, toch, uh, Marcus? Nope. Nee, maar uh, ze hebben wel meegedaan in uh, de Rob Agda-woord. Amygdala en Assetik. To any other The place or the time Why should we bother Unable to discuss Until then. Plaat die ik uh, tot dusver heb uh, gehoord. Maar uh, dat is er ook uh, wel een om in te lijsten. Boy and girl van uh, de Vollendamse band. Die uh, eind uh, van, dit, uh, van deze zomer. Eigenlijk uh, het begin van de herfst. Uh, hun uh, nieuwe materiaal gaan presenteren. Onder andere in Paradiso. Ze hebben al een beetje... Uh, Stiekem het een en ander al laten horen in hun eigen piers in Volendam. Dus dat, uh, dat hebben ze al uh, laten horen. Daarvoor hoorde je Ego Sister uit Rotterdam. Ik kreeg net ook een plaatje van uh, frontman van uh, Graveltown, Michel Ebbe binnen. Het schijnt uh, in, uh, in Rotterdam behoorlijk uh, hard uh, te regenen. Dus uh, Ego Sister komt uit Rotterdam. En of ze met zwemvliezen door de straat heen gaan, dat uh, valt nog wel mee. Maar het is een beetje warm waterdouchen, denk ik, als je dan buiten bent op je balkonnetje. Uh, want echt afkoelen doet het nauwelijks. Hoewel, uh, de temperaturenkaarten gaan van net een beetje rond Rotterdam aan dat het 25 graden is. Dus dat, uh, dat scheelt nogal eventjes met uh, de 35 die gemeten is vandaag. Uh, daarvoor hoorden we Amigdala. Trouwens een band die meegedaan heeft aan de Roep Acta wordt Niet het afgelopen seizoen, maar het seizoen ervoor. Uh, nu weer verder. Gewoon met het lijstje zoals ik hem ook uh, op Facebook heb gepost. Oftewel uh, op mijn eigen Facebookpagina... maar ook op uh, de Alternative FM Facebookpagina. We kunnen altijd nog wel wat duimen gebruiken. Hoor. Dus mensen dus, uh, zit je te luisteren... dan is het altijd wel leuk als we, dat, uh, als we er wat uh, fans bij uh, trekken. Dit komt uit Groningen. En ze zijn niet de enige groep uh, vandaag, sterker nog. Er komt zo direct nog een band uit Groningen voorbij. Dat is een beetje het nummer van het jaar, uh, in mijn ogen dan. Maar dit eh, was ook al uitgebracht, maar dan ten tijde van de Eurosoring Noorderslag. En daar hebben zij toen ook voor een deel aan meegedaan. Ik bedoel van Fan and Breathe. My deeper grown shade. Back to my own freedom Wreck my soul, dark brain Make sure I refresh it when your demons look away Break my fears Take them away I used to swallow them Every day I was insane And I wasn't her I was addicted to you I was your bluff You pushed me deeper Towards my pain I go to you as you astray me Feeling naked and ashamed He was my god ik hem op doorstaat. Maar dat heb ik dus kennelijk even niet gedaan. Van dus met Breathe. En daarvoor had ik dus iets van Alaska gedraaid. Nou, dan moet ik, als het goed is, nu deze draaien van Tamara Woesterburg. Je niet, moet bouwen op alle dromen waar je nu voor gaat. En nog even En jij zult zien dat ik niet zomaar zeg dat de wind opsteekt. Wanneer jij straks op de Noordzee vaart! Wanneer jij straks op de Noordzee vaart! En ga door de zelf! Met zeven knopen door het schuiterat en vertel.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 vind ik dit uh, Dead Man on the Payroll van uh, niemand minder dan Meadow Lake Daarvoor Joe Marches en Break My Heart. En daarvoor Tols met knopen. Een uh, beetje ook in de stijl van uh, de kust en waar wij leven. Nou Marcus, we zijn er weer doorheen. Ja. En dan zeggen wij eigenlijk altijd in koor, tot volgende week. Dat gaat nog steeds goed. Ja. We zijn niet verleerd, ook nee, al zit zeg, ik niet meer zo vaak achter nee, die microfoon. Nee, nee oké. Okay, maar um, het is voor het eerst dat wij het lampje weer aan hebben moeten trekken. Ja, of, dat is een uh, beetje jammer, doen. hè? Uh, dat is toch een teken dat ook de zomer uh, een beetje nu uh, op zijn retour is. Nee, nee. Dat wil ik niet horen. Vind ik wel. Uh, goed, uh, straks hebben we natuurlijk uh, vriend Benno, vader Veugel... met uh, nog weer een aflevering van Peaceful Radio. 31 juli, zet het alvast maar in je agenda. Uh, de kunstdagen in goede reden gaan dan uh, van start. En er is één dame die jij en ik ook kennen... en die nog een bijdrage geleverd heeft in het welzijn van dit programma. Weet gij ook wie? Nee. Nou... Als ik uh, het nummer uh, laat horen, dan denk ik uh, dat jij zegt... Oh ja, dat is... Uh, oh, zei, uh, ja. Ja. Het is uh, ons aller. Fabiana Dammers. Ah zo? Ja. En dit nummer, dat heet My Eyes On You. En ik zeg, uh, nou ja... Maak er maar een mooie week van. Dag! Open your eyes, oh, They make me want to be by your side. To